We beginnen aan onze les. Les 20, ja? ja. 20. Ja, goed. Nog even voor uh, een paar woordjes voordat mensen nog even bijkomen. Ik zie wel dat nog meer komen. Toch wel, ik wil nog een paar woorden, nog even uh, extra aandacht voor de extra. Opleidingen die hebben we nu, nu gelanceerd. Dus Slavets hebben we nog gelanceerd, zo'n cursus voor één keer per week. Nou, zeg, op zondag zetten we dan één les één keer per week van Slavets, van Slavetsulam en, en het schrijven. Uh, wie van jullie wil sneller natuurlijk, sneller uh, zichzelf ontwikkelen? je hebt de keuze van die nog twee versnellingen, we hebben nu drie versnellingen ja, Eine hebben we van Zoger, en dan ga je dan pushen dan heb je de tweede, voor solam Schlawezz Solam met Etzchein en dan heb je de derde, derde versnelling dat is dan wie de nachtstudie doet ik kan je vertellen nu, wij we doen we nu, do nu hoeveel, we hebben nu twee maanden, ja twee maanden doen we nu aan nacht, de nachtstudie 55 Lessen hebben we. Enorme, enorme vooruitgang. Enorme mensen die ik bedoel, enorm ja. snel gaan vooruit. Maar natuurlijk, niet iedereen heeft de tijd, en misschien uh, niet alleen niet, niet, niet wil, maar misschien ook niet kan. Dat is iets anders. Maar, al is het maar dan één keer per week nog van Slavets dan, dan, dan pak je de hele studie als het ware, het hele pakket. Dat is natuurlijk vrijblijvend. Natuurlijk voor iedereen. Maar wie wil bijvoorbeeld uh, sneller. Is, dan kan je nog twee opleidingen doen. Tegelijkertijd. En wie wil alleen maar één verstelling doen. Met alleen Slavets. Ook dat kan. Maar dat is dan het minimum voor lererschap. Voor als iemand wil leren. Lererschap. Diploma halen. Of het eigen Dan moet je dan natuurlijk die twee hebben. Want anders komt die niet uit. Alleen met de. Moeilijk, enorm moeilijk met de zorgers, Oké, okay, dat is even goed, Dus iedereen, dus niemand, niet, niemand kan nu, laten we zeggen, uh, klagen dat er niet uh, genoeg. Wij zijn trouwens de enige die dat hebben, dat hebben. In Israël hebben ze alleen maar één potnaat, alles zitten ze in één klas. Iemand zit al twintig jaar, vijftien, vijftien jaar. We leren daar. En ze zitten allemaal samen, ze allemaal in één klas. Ja, dat is goed. Als we dan al, wat, wat wij doen op ja op donderdag, dat willen we allemaal bij elkaar doen. Maar iedereen moet een kans hebben om sneller naar de finish te komen. Dus, ja, dus als iemand dat wil. We hebben de, deze week begonnen, waar we, begonnen zijn, we begonnen met Slavets. De eerste les hangt al op een speciaal URL. Misschien dus als iemand wil nog kan het kan het doen is dus even nog even herhaling nog een keer dat we, voor mensen die dan dat weten dat weten we maar dat dat galanceren de tweede, tweede cursus en de nachtstudie gaat natuurlijk door we gaan nu ik ga even proberen vanavond <coughs> om een wat ik, wat, wat, wat, wat, uh, wat ik heb uh, genoemd, R-formule, de reddingsformule. Eigenlijk, de hele zorg draait erom. En de hele wereld, niemand begreep ervan en niemand weet, weet dat zoiets bestaat. Zo okay, so is het. De schepper heeft het zo gedaan dat, uh, dat alles is evident en niemand ziet. Zo so is het zo gedaan. Alles is duidelijk, alles is gegeven, maar, maar, men, maar men neemt het niet serieus want geen enkele heilige heeft het allemaal onder ogen gezien. Ja? Nog Joodse, nog die andere. Joodse bedoel alleen de grote wijze. We hebben dat wel uh, gehad, maar niemand kon het onder woorden brengen. Ja? Absoluut onmogelijk. Geen heilig van volkeren kennen dat. Het is niet nodig. Ze bedienen zich van van voorstellingen en beelden. Kijk toch? Ja? Voorstellingen en beelden. God, van, voor hen is een beeld. Ze zien al de mens. Handig, gezellig. Er wil absoluut. God heeft absoluut geen enkel beeld. Vannacht was het een les van Ari. Als iets geweldigs waar ik dat waarschuwt. Dat staat ook in de Torah overal. De ogen van de schepper worden gericht. Hij heeft de schepper ogen. Of hij heeft het volk uh, Israël uh, uh, uit laten komen, uitgebracht. Uit het land, hier. uit, uit uh, Egypte. Met een uitgestrekte arm. Hij heeft de schepper uitgestrekte arm. Dat? Of allerlei andere, dat soort, dat soort. Dat wordt gezegd natuurlijk tot een mens, totdat de mens leert het geestelijke ervaren. Maar het geestelijke hebben absoluut geen beeld. Absoluut geen beeld. Maar natuurlijk, alle volkeren maken beelden. Natuurlijk, uh, dat mag wel. Maar joden mag het niet, mogen het niet. Want alle volkeren mogen naast de schepper nog iets hebben. Die hebben Jezus, die hebben die, die hebben iedereen. heeft iemand om, want de mens kan niet gewoon komt nog niet tot zijn ontwikkeling. En dan natuurlijk ziet hij al die allerlei beelden wil hij maken. Voordat, terwijl als Jezus zou zien dat men beeld van hem maakt, dan zou hij dan natuurlijk weer nog een keer willen gekruisigd worden. Beeld is iets afschuwelijks. Het is echt afgoderij. Dus wat ik probeer vandaag, vanavond te doen, maar wij mogen wel van de Torah mogen we wel ook in zoger zien we ook allerlei nou, voorstellingen. We zien ook voorstellingen van, in voorstellingen in zoger. Shoshana. Ja, met het Lili zo veel dingen zullen we zien in zoger met, met een voorstellingen. Het is alleen maar om, zeggen, om aan mensen even een, een, een eerste inzet te geven voor het geest. En het ware geest het geeft absoluut geen beeld. Het is alleen een ervaring. Het is niets anders. ervaring waar absoluut geen beeld bestaat. Wat is schepper? Eigenschap. Leven. Nee, niets anders. En dat zijn de tien sfeerot. Ook de tien sfeerot bestaan tien sfeerot. Ook niet. Maar het zijn tien wat ze waar is maken. Op die manier kunnen wij... Uh, of vijf sfeerot. Op die manier kunnen wij... Uh, ook als het ware, het is geen beeld, maar kunnen we wel goddelijke uh, godelijke leren kennen. Geen andere manier bestaat in de wereld. Ik probeer het nu even, ik begrijp dat het zonder tekening dat het mij niet lukt om dat uh, te vertellen. Natuurlijk. Probeer het te doen, probeer niet vechten. Probeer niet van binnen niet vechten, ik zie direct wie vecht. Het is jouw eigen zaak, maar dan zal je niet snappen wat ik doe. Zal je absoluut niet snappen wat ik, wat ik vertel. Jij zit met jouw religie, met alle, met alle dingen die ook goed zijn. Ik bedoel, het is wel aardig, maar helemaal kinderlijk. En ik probeer, jou, probeer iets nieuw op te tekenen, iets vertellen wat je straks kan ervaren in jezelf. In plaats van dat je, je ervaart iets, een verhaal is lekker om iets te verhalen te ervaren. In plaats van jouw eigen killing. In plaats van... Ik probeer niet vechten. Ik probeer het... Uh, hoe minder jullie vechten, hoe meer kan ik iets vertellen. Ik vertel niets. Ik mag niets vertellen wat, wat niet uh, helpt. Uh, jouw hulp. Helpvol zijn. Behulpzaam zijn. Absoluut niet. Want... Anders zijn anderen die dan vertellen filosofie en uh, allerlei dingen. Ik mag het absoluut niet vertellen. Ik moet alleen vertellen wat er leeft. En uh, als, als ik zie veel weerstand, dan vervlucht het vervliegt het van mij. Dan gaan we een andere keer dat doen, dat ben ik Maar ik ben toch probeer ik, dan ben ik, probeer ik het vanavond een klein beetje onder woorden te brengen. En dan volgende week met, met Gods hulp gaan we weer met zorgen verder want Zogar gaat verder ons dat zelf uitleggen veel meer, veel beter dan ik het doe maar ik probeer het alleen even een grote lene dat, dat, dat. opmaken want ook als je dat zelf als je dat uh, bekeekt ook, kijk nou, nou, neem daar zelfs de religie, neem bijvoorbeeld eh, het ontstaan van de religie, neem, voordat de religie kwam. Neem bijvoorbeeld Jezus, jo, Joshua. Hadden ze hem iets begrepen, zijn apostelen, hebben ze hem iets begrepen? Hè? Absoluut niet. Ze begrepen geen woord, wat hij zei. Als ze allemaal mensen waren van deze wereld, goede, goed, goed bedoelde mensen. Maar, ten eerste, ze waren allemaal ongeletterd, hè? Allemaal ongelijk. De, de, de, als je neemt bijvoorbeeld een Nieuwe Testament. En als je be begreep bijvoorbeeld naar Hebreeuws, naar, naar de bronnen van de, wat ze daar sturen vanuit het Oude Testament. Je ziet het wel als absolute onalfabetisme. Dat doet, doet er niet op. Dat ze, maar ze, hadden, ze bedoelden het goed. En ze waren gewoon net... Uh, ze bedoelden het goed. Dus dat is niet, uh, niet erg. Maar ze begrepen hem. Begrepen ze hem? Geen woord begrepen ze Ja. Huh? Ja, nektel, uh, wat had plekje van dat kijk, als je kijk, kijkt kijk, naar nou, het Nieuwe Testament, iedereen, kijk, that is, that is, uh, niet hmm. Hijk, dat is, dat is, iedereen bekend. Als je het niet hebt geleerd, gelezen, ja, ja, ja. No, allemaal zeggen ze: We begrijpen niet wat je zegt. Hm. Want hij had gesproken over het geestel. En zij hadden zich beelden gemaakt. Kijk, bedoel, precies hetzelfde wat ik ga nu doen, iets anders. In elke generatie heb je Moos en Boosters, heb je generatie, heb je ook. Heb je ook heb je ook Jezus. Maar vooral heb je dat. In alle generatie. heb Ik zeg niet dat ik dat ben. Ik ben gewoon een mens. Die, die begrijpt is me dat om dat te, te, te vertellen over het geestelijke. En uh, die, uh, wat ik wil vertellen. Als je probeert dat met jouw voorstellingen te doen. Dan natuurlijk. Stap voor stap moet je het leren. Natuurlijk kan het een paar jaar duren. Totdat je gaat het ervaren. En daarom heb ik gezegd, er zijn drie versnellingen. We willen sneller doen. Dan ga je dat doen nog een cursus zo stuk. Ja, nog sneller, ga ik nog sneller doen. Ja, kijk nou, hier zitten een paar mensen, ik weet dat nu, die, die, die doen bij ons ook nachtstudie. Ze gaan geweldig vooruit. Geweldig snel. Waarom? Ja, wat je investeert, hebben we gezegd. Niets komt van boven als het niet van beneden wordt aangebracht hij voelt een verschil, Je doet er niet toe dat zij sneller gaan zich ontwikkelen dan de anderen absoluut niet want iedereen heeft recht om dat te doen maar uh, zij kijken met heel andere ogen die nachtstudie doen het verschil is totaal het verschil is geweldig, maar natuurlijk wie alleen zo hard doet alleen les die profiteert natuurlijk van die anderen ook en zij ook profiteert, zij kunnen ook geven aan de anderen op die manier dat zijn veel investeringen. Want ik kan, het, ik kan het niet genoeg hebben om te vertellen dat ik s'nachts leren, als het maar één keer per week, wat jij verkrijgt van een nachtstudie. Want alleen s'nachts, om die drie uur ongeveer, de schepper klaar is, staat als het ware, om naar, naar jouw studie te luisteren. En, en dan ga ja. je geweldig vooruit als je wilt slapen dat heb je net zoals so wat Jezus heeft jou ja ook gezegd van die zeven maagden of zo, weet ik niet hoeveel ze kwamen daar met zeven kwamen wel met een lichtje met een kaarsje. en anderen die hadden geen lichtje dan de koning kwam daar naar zijn zaal met die anderen en die anderen zeiden, oh ik ook ik ook, nou dat was toch. Zo is het ook hier. Wie wil die dat die dan doet en die laat zien dat je het doet. Wie financieel het moeilijk heeft, dan kan ook zeggen, ik heb het dit en dat en dat en dat. Uh, en wij, wij zijn niet uh, gericht op geld. Dus als iemand echt uh, moeilijk heeft of dat of weet ik veel, dan kunnen we wel denken. Wat het, niet, het is niet een kwestie van, van geld. Maar die dat doet, dat jij de kans neemt. Maar iedereen, natuurlijk, eens is een keer heb ik het gezegd. Het is genoeg, maar het is alles in jouw handen. En ik ga alleen maar in de diepte. Steeds dieper, dieper, dieper. En uh, natuurlijk dan uh, moet je kijken hoe dat, hoe je dat, uh, hoeveel je investeert in het geest. Maar <coughs> iedereen kan natuurlijk maar komen en Iedereen. Ik probeer het even, ik heb geen andere manier om dat even uh, uit te beelden in 10 sfeerot. En van 10 sfeerot kunnen we alles zien. En 10 is niet erg dat je die 10 uitbeeldt. Want het zijn allemaal krachten. Ja? Als je het goed uitbeeldt en begrijpt hoe 10 sfeerot werken, dan is het een zachte voorstelling. Als het, het is niet echt voorstelling waarbij je beelden kan maken. Oké, okay. we beginnen. Om dat te horen wat ik vanavond wil vertellen, was ik bereid om de hele wereld door te reizen. Ik was zakenman. En ik had enorm veel geld in, laat ik zeggen, in een paar jaar heb ik bijna al mijn verdiensten. Alles had ik in goed verdiend in mijn leven toen ik zakenman was. Overal had ik reizen gemaakt. Om dat te horen wat ik, niemand kon me dat vertellen wat ik nu hier vertel. Ik was bereid daar om, ik wil niet wat zeggen wat ik was ik bereid was. Maar om dat te betalen voor wat ik nu, wat nu u gaat luisteren, wat ik nu probeer te Kijk, geen heilige heeft het gehoord. Ik ga nu, ja, geen, wat laat staan al die apostelen. Absoluut geen één, zou verstand hebben wat het is, want de tijd kwam nog niet ervoor. Ook al die rabbis die nieuw leven, wie kan het vertellen? Laat me, laat me zien. In de site, site van Nijbaru. De site is 1 gigabyte per dag. Komt er. 1 gigabyte per dag. Zoek eens. <coughs> geen woord daarover staat. Terwijl geen rabbi. Die doet overal lezingen. Alle congressen. Allemaal prachtig mooi. De formule voor het redding. geeft die niet. Terwijl dat moet als eerste behandeld worden. En dat is gewoon... Ja, dat is het verschil tussen eh, leven en dood. Wie dat wat ik nu ga optekenen, ter harte neemt. En zo, straks, je hoeft niet te, te begrijpen dat. Maar dat je kijkt gewoon met je ogen. Dat je niet je, niet door jouw christelijke afkomst. Niet door jouw moslimafkomst, afkomst, niet door jouw joodse afkomst. Maar gewoon zie je, zit je hier als de mens van... De mens die de schepper wil leren kennen. Natuurlijk is het moeilijk. Maar in het geestelijke bestaat geen medeleven. Wie wil, die gaat verder. Die niet, die gaat, zoals het in het christendom staat ook, naar buiten wordt die weggegooid. Naar kan tegen de, de tandekaarsk, kan je zeggen? Tandekaarsk. alsjeblieft. Dus we zitten nou niet allemaal buiten, hebben ze iets, leven is het leven nog zij, nog joden is het leven van ze leven dus let op probeer niet te vechten van binnen probeer absoluut meedoen vertrouwen, volledige vertrouwen absoluut vertrouwen dan gaat het dan, dan gaat het open voor jou en zo nou, vanaf Laten we zeggen wij doen nu, wij we werken nu met, beginnen met rechts want in het Verreus doen we altijd van rechts naar links. <coughs> we hebben gezegd er zijn vijf circuiten: kermar, bina, zehirandi, maar Alles bestaat uit die vijf. En we hebben gezien, eerst was het licht, hij um, heeft zichzelf beperkt. Eerst verhoudingen kwamen, verhoudingen was het, uh, de um, wereld van oneindigheid werd gevormd. En mal goed, was de laatste stelling van licht ontvangen. Mal goed, ontving eerst alles wat, wat in het licht was. Maar nou dan zou er nog dan zou geen, geen uh, schepper, schepping zou mogelijk zijn. Allemaal goed ontvangt alles wat in het licht is. Nou, waar is de, de bedoeling van de schepper was om uh, een onafhankelijke schepping te creëren? En niet iets wat alleen maar ontvangt. volgende fase was dat uh, alleen maar goed, maar goed werd uh, mocht niet ontvangen nee. uh, niet ontvangen, om om stap voor stap meer uh, klieten, te vormen klieten uh, en licht. om iets te, uh, de ontvanger te zeggen, ontvanger te, uh, te maken voor het licht. En dat was maar goed mocht niet ontvangen, ontvangen. Dan waren er dus negen sferoot of, of vier sferoot en één sferoot. Vier sferoot was licht. En eentje was, was mocht. Het was ook zo al nu. De enige, enige scheiding kwam in die vijf. Ik, ik begreep dat niet, dat mocht niet ontvangen. Ik dacht, dat mocht het juist alleen ontvangen. Nou, oké, okay, dan moet je het leren. Hè. Dat zit je al anderhalf jaar. Heb dat hebben ik zoveel in de gezegd. Ik kan je niet, niet vertellen. Dus hey, ik geef ook die, aan al die, al die materialen die we hebben gehad. We hebben zoveel over gehad in anderhalf jaar. Leren, dat. dan hebben we geen tijd daarvoor. Je kan je weer beginnen met beginsel weer. Anderhalf jaar beginnen met beginsel weer. Begin je weer. Dus je leren gaan kijken, niet begrijpen. Je probeert met je hoofd en dat zal je nooit lukken. Nooit van je leven. Dus ga je dan dood dus, uh, Als je niet jezelf over kan geven, dan ga je nog dood en, en, en, en nog steeds zal je niets, niets ontvangen, niets begrijpen van het leven, wat aan jou gegeven was. En dat het niet, niet gemaakt. Ik bedoel, niet waardelijk, niet als mens, maar als niet naar de, aan de normen van geen eh, relatie met de raken. Probeer het gewoon te kijken, niet. Waardig. Dus daarna in het, laten we zeggen, in het zeud, werd het zo opgebouwd. Dat ketterhochma, ik heb gezegd, dat Um, Malchut steeg naar onder de Chokma. Waarom? Waarom is het niet belangrijk. Waarom We hebben tien sferen, vijf Dus Malchut, wat, wat, wat, wat was de, wat was de rede? De Schepper zag dat, er, dat het onmogelijk was om op die manier, op wanneer alleen Malchut niet ontvangt het licht. ...om dat het er heel zo zou kunnen bestaan. Want dan zou Malchut niet ontvangen... ...en de virus verhoudt wel... ...nou, dan zou er geen volmaaktheid kunnen ervan ontstaan. En de hele bedoeling is om langzamerhand te, tot naar de volmaaktheid te komen. En daarom wat heeft je gedaan? Hij heeft dit Malchut... ...en Malchut is dien. Alleen dien betekent strengheid van de wet. Wat betekent dien? Uh, overal waar beperkte, beperk, beperking is, daar is sprake van dien. Ja? Ook in onze wereld, als het echt strenge wet is, dan is het dien. Kijk nou in, in, in een gerechtshof, hoe dat zit, hoe dat allemaal is dien, absolute dien. Ook in onze wereld, absolute dien. Het is niet verkeerd. We zitten daar in, in, in een gerechtshof. Zie je daar genade? Absoluut niet. Geen enkele genade. Niemand ziet daar genade. Er bestaat een wet in Kwaariskies. Er bestaat wel alleen verzachtende. Maar er is allemaal de wet in Klaaris. Zo is het ook met de maalgoed. Maalgoed zou je niet kunnen ontvangen. Nou dan zou geen, en, geen mogelijkheid zou zijn. Om die maalgoed ook van licht te voorzien. Waarbij die maalgoed toch een onafhankelijke kracht zou zijn als je alles laat naar de maal goed komen gewoon van boven naar beneden is daar een, is het, kan je dat zeggen dat het schepping is het is niet zo, so? het is net een robotje ja, net zoals alle religieuze massa's. allemaal robotjes allemaal robotjes <laughs> de hele bedoeling, de schepper wilde niet dat ik natuurlijk in het begin dat religie really gegeven dat mensen allemaal, het is massa either, uh, een tot nat, maar de hele bedoeling van de schepper was dat aan het einde was we nieuw beleven dat de malgoed die bepaalde handelingen verricht, die aan de. Aan de dat die dan. dat zij zichzelf beperkt, krachten opdoet en dan weer terugkeert naar haar eigen plaats, op een zeer speciale manier waar ze, waarbij zij toch licht ontvangt. En dat is de reddingsformule. De reddingsformule is van die die, dat de hele schepping, kijk toch ook maar, dat ze allemaal, dat, het, dat alle vijf sferen toch in licht ontvangen. En daarvoor werd um, een voorziening getroffen door de schepper zelf, dus in, de, in het, in het besturingssysteem zelf. En daarna alles ook geprojecteerd op ons. Wij, wij gedragen zich ook op de ziel op dezelfde manier. Ik zal even proberen te herinneren. Dus, de schepper zegt dat de wereld niet kon door de dien bestaan. Door strengheid van de wet zou het niet mogen, niet kunnen bestaan. Dan heeft hij het zo geschreven. Zo dat heet de dien, gestrengheid van de wet, uh, zo dat heet hij dat vermengen uh, met de bina. Zou vertellen wat het Bina is, is de eigenschap van geven. Maalgoed is de eigenschap van in de schepping van ontvangen. Als je die met samen vermengt, op welke manier? Als je laat die maalgoed opstegen naar de bina, laten we zeggen, dan als een lagere stijgt op naar een hogere, dan wordt je als hogere. Dan kan bina dan mondjesmaat wel ver, uh, ontvangen. En langzaamaan krijg je meer krachten. En dan door een bepaalde uh, bepaalde, bepaalde, bepaalde mechanisme, wat ik noem uh, reddingsformule, kan het licht ook naar beneden komen. Want kijk, zonder iets te... Alle zorgen zal ons alles vertellen en dan zal het ons duidelijk maken. U zal dat allemaal gaan ervaren. Als wij, niet, als wij geen baby's willen niet religieuze, sociale baby's willen blijven, als wij wel volwassen individuen willen worden ten aanzien van de schepper, ten aanzien van het einddoel van de schepping. Dan, en dat is het feit dat jullie hier komen, betekent dat jullie toch wel verlangen daarna. Maar ik vertel er nergens uh, geen lezingen ergens anders, want voor, uh, voor wie kan ik het vertellen? Ja? Nogmaals, precies zoals je hier zou zien, allemaal Nobelprijswinnaars, Ze hebben absoluut niet begrijpen. Waarom? Omdat ze proberen met hun hoofd te begrijpen. Net zoals mensen hier zitten, ook proberen. Sommigen proberen met hun hoofd. Absoluut onmogelijk. Dan zit je veel liever te liggen dan naar een bioscoop. Dan heb je veel beter, beter dan hier. Probeer het ontvankelijk worden van binnen. Probeer niet verzetten jezelf. Anders zit je, kom je hier van niets. Probeer niet verzetten jezelf. Dan ga je ontvangen en er ervaren het geestelijke. Niet dat jij met je hoofd nooit mogelijk, geen, op geen enkele manier, geen professor in Kabbalah snapt een woord van Kabbalah. Snapt waarom Kabbalah is gegeven aan de mensen. Je? En hoe kleiner jij je maakt, hoe, hoe, hoe ontvankelijker je wordt. Zo so is het. En dat is daarom is het de dat is de steen, de zoals Net zoals Jezus had gezegd. Ik heb het veel over Jezus, waarom zit mm -hmm. het meeste Christen niet te zitten? Omdat Jezus had ook gezegd. Niemand komt, komt naar, het, naar het, de, de Koninkrijk der Hemelen, de Hemel. Zeg dat? Zeg dat niemand kan komen om naar het de Koninkrijk hemelen te komen, is het net zo moeilijk als door een oogje van een naald te doen ook absoluut geestelijk. Is ook niets, maar niemand heeft begrepen van hem. Tot nu toe, de hele alle, uh, niemand heeft het begrepen. Absoluut niemand heeft het begrepen. Er was een rabbi. Er was een goede rabbi. Hij heeft voor de komst van de, natuurlijk, voor, voor het ontvangen van de Kabbalah door de mensheid. Als de mensheid werd onder de Kabbalah ontvangen, ergens mocht het, mocht het opgeschreven worden in de derde eeuw. En, jo, en Josje, rabbi, Jezus. Hij kwam in de eerste. Maar elementen daarvan. Had hij wel gehad. Dus. dat geven. dat zetten. Maar als rabbi. Er, er, heb ik veel affiniteit met hem. Maar niet wat christenen hebben van hem gemaakt. Het is Natuurlijk, absolute onbegrijpelijke zaken, wat ze hebben. Een God van hem gemaakt. Hij, en dat, absoluut, dat helpt niet. Hij kwam met een reddingsformule, probeerde een reddingsformule geven. En de mensheid heeft, en hij heeft ook gezegd dat ik reddingsformule geef. Maar niemand heeft gesnapt. En ik kan jullie verzekeren: geen enkele Christen werd ooit gered. Absoluut niet. En het is onmogelijk. Omdat, waarom niet? Omdat zij hebben beelden van gemaakt ze hebben, de ze uh, the, theologie van gemaakt, en ze luisteren niet naar boodschap, wat het allemaal is en de boodschap, is wat ik nu vertel ook, ook hier, ook precies hetzelfde, ook Jezus dat zou willen zeggen alleen had hij nog geen, mond, geen woorden in zijn mond gestopt omdat uh, hij had nog niet dat kunnen uitspreken, want in die, in die tijd was nog, niet, was nog niet klaar om dat uit te spreken de, wat wij nu kunnen dat, hij heeft ook zelf gezegd. Dat jullie zouden veel meer kunnen wonderen nee. doen dan ik. Ja of niet? Wij bedoelden onze tijd. Hij bedoelde wat ik nu probeer aan jullie op te treden. Maar probeer het langzaam. Probeer niet vechten. Probeer niet. niet eh, dan gaat het wel anders. Kan ik niet gewoon verder gaan. Dus de hele bedoeling om jouw malgoed. Om de kracht van het ontvangen van binnen kracht opbrengen om naar Bina zeg maar, op, op, te, op te brengen naar de Bina, om te geven. Waarbij niets verdwijnt van jouw maalgoed die omhoog gaat, want niets verdwijnt in het geestelijke. Als je kracht opbrengt om van maalgoed naar de Bina te komen, dan verkrijg je dan de eigenschappen van geven van de Bina, maar jouw maalgoed blijft ook voortbestaan. Met al die krachten van Um, laten we het zelf zo so. zeggen vanuit de wereld dat ze goed heb ik al vorige keer gezegd en wij zo so keter hoog maar binnen zeer en maalhoed en zo was het dus de goed. De maalgoed kwam, hoe heb ik gezegd, malgoed de malgoed, die kwam in de ketter. Heb ik jullie gezegd, ja, kwam in de ketter. Oké, um, um, nee, dat is zo doen. Um, ketter, dat is zo doen, gewoon... Keter, gogma, bina, zeer, amin. En maal goed, dat is een vijf van ketter, ja of niet? Vijf is van ketter. Gogma heeft ook zo, gogma heeft, um, gogma heeft ook zo, ketter van gogma, bina van gogma, zeer, amin, Van gogma, ketter, gogma, Sofma van Sofma, Dina van Sofma, zei aanzien van Sofma en Maalgoed. enzovoort, allemaal. Dan, we hebben gezegd, de Malchut, de Malchut heeft ook precies hetzelfde, maar Malchut, um, de Maalgoed die kwam hier te staan. Net zoals verticaal, zo so is het ook hier. Ik teken alleen horizontaal, maar het is omdat anders wordt het zo naar beneden zoveel. Dan zeg ik, zo gaat het licht. Licht gaat zo. Of zo, ja. Zo naar beneden, zo gaat het licht. Alleen anders wordt het te veel naar beneden. Dus, die maalgoed, de maalgoed, we hebben gezegd, dat was een voorziening, waarbij die maalgoed, de maalgoed, de maalgoed, maalgoed, de maalgoed the ground is here to stand Why was that so? The five spheres here uh, that was so that here kon well could licht kon well ontvangen worden En hier onder de persa, niet. Hoe kan je dat allemaal krijgen nu zo so ver dat het naar beneden komt? Licht. Kijk, hier kon wel licht ontvangen worden, maar naar beneden mocht geen licht. Chorma, niet geen, dus niet geen licht kuchel. nou, waarom niet omdat natuurlijk hier geen kracht was om die, om die te ontvangen. hoe lager kom je hoe meer hoe, hoe zwaarder wensen zijn er. en, en onder hier onder de parzaal hier is, hier is altijd plaats ook voor kleipot. Het is wat we noemen het het kracht. het het het Boven het het het het het het het het het stap. het het het het het het het het het de maalgoed die steeg helemaal naar de ketter toe. Hier. En ze hier, hier werd zij, als het ware, zij, als het ware, verstopt in de ketter en hoogmaal. Want als maalgoed, de maalgoed, maalgoed, de maalgoed mocht niet ontvangen. Dus maalgoed deed ook vijf. Dus vier mochten wel ontvangen, maar de laatste niet. Want de laatste moest de schepping zelf worden. Anders zou, kijk, waarom maalgoed mocht niet ontvangen? Waar zou dan de schepping zijn? Als je helemaal doorlicht zou zijn, waar zou jij blijven? Als de mens alles zou, in alle vijf stieroten wat de mens zou hebben, als de mens zou licht ontvangen, waar zou de mens blijven? Nergens. Dus elke mens heeft ook zijn eigen maalgoed de maalgoed. Dat is echt waar, waar, waar de het epicentrum van jouw wens om te ontvangen. En als een mens uh, geheel altruïstisch overkomt, dan dat is het leuk om te zien. Maar als je, kent, als je kent de opstelling van de mens, hoe mensen in elkaar zitten, dan begrijp je dat geen enkele mens heeft. En dat is al goed dat het zo is. Want iedereen ziet nog behept met zijn malgoed die En dat kan hij niet corrigeren tot de komst van de Messias. En dan ook komen we nog wel weer Dus iedereen heeft het wel. Ook Jezus. Precies op dezelfde manier heeft hij gehad. je, hebt een niet, uh, Ik, ik behoor niet tot dat. Als ik zou komen hier van de rabbinaat, van de Joodse rabbinaat, dan heb ik dan over Joden ontreten, praat ik dan. Dan kan je zeggen, oh, die zegt iets over tegen, of over, over, over, over misschien, kan je mij denken dat ik uh, iets zeg over, over verkeerd, of iets tegen uh, Christendom, absoluut niet. Voor mij is het wel elke vorm van uh, uh, Christendom of Jodendom, allemaal, alle vormen van dom zijn. Allemaal, allemaal heb ik ervaren, wil ik het niet, absoluut niet. En laat de andere dat allemaal, dat allemaal dat, dat leren. Allemaal, ik zeg niet dat dit allemaal verkeerd is, maar kijk nou hier, en dat is al de redding ontvangen. Stap voor stap. Dus, de malgoed, wat we hebben gezegd, iedereen, van elke mens, doet er niet toe van welke wijze, van welke wijze, of van welke, weet je uh, dan ook, voordat al die heilige geboren, voordat de mens überhaupt op aarde is gekomen, voordat de, mens, voordat de Adam werd geschapen, werd deze, deze opstelling werd tot stand gekomen door de scheppingsplan. Dus, elke maalgoed, de maalgoed, de maalgoed, eerst van de, van de werelden, van de krachten van de werelden, en dan ook de krachten van de Adam, allemaal werd op die manier gedaan. Wat is daarmee bereikt? Wat is daarmee bereikt? Kijk, hier zien we wel dat het hier onmogelijk is om licht naar beneden te laten komen. Ja? Boven wordt wel een licht ontvangen, onderaan, binnen, zeer helemaal goed niet. Dan kan het geen, geen redding zijn. Er was dus geen, op die manier was nog geen redding. En in de wereld dat ze woedt was wel de redding uh, aanwezig. En die, die redding wil ik graag proberen om de woorden te punt 1. De maalgoed, die maalgoed werd dus ver, uh, zeg het, verborgen in de het ketter in de ketter van de hele partij. Dat so, that is de algemene ketter. Dat ja? is de algemene gogma, algemene bina, algemene zeerampin, algemene maalgoed. En hier heb je ook nog uh, particulier, of zeg het eigen ketter van gogma, ja, et cetera, et cetera. Maar wij spreken nu van die algemene. Dus de goed werd verstopt. In de ketter gogma. Van. Van ketter. Van de algemene ketter. Als de gogma. Gogma de gogma. Die. Waar geen licht. Mag binnenkomen. Verstopt daarboven. Wat betekent dat? Betekent dat. Dat betekent dat. Eigenlijk zo. Dat ergens dat licht, gogma, kan alleen tot hier komen, dat we zeggen. En na en dat hier zit de gogma. Oei, sorry, de maalgoed, de maalgoed. En daar komt geen licht binnen. Ja of niet? Dan blijft dat is wat wel ontvangt. Ontvangt. En alles wat eronder, als het ware niet. Algemene gogma. Ook dicht bij de ketter is. Ook dat. Hier zit. Ketter zit dan. Uh, licht van ketter. Licht ketter. En dat is ook gogma. Dat is gogma. Alleen. En. In gogma zit licht gogma. Beide zijn vormen van licht gogma. dat ja? is het verschil Alleen. Uh, uh, gradueel, dat is Gogma en dat is Gogma. dat is nog veel eiler, laten zeggen. En dat is een klein beetje, dat is ook gewoon Gogma. Beide mogen niet naar beneden komen. Welke voorziening wel getroffen is, stap voor stap. Hier dus in elke partsoekketer een Gogma, uh, kunnen we niet deze, deze kan niet ontvangen. Niet ontvangen. kochma, kochma, uit, uit Keter. Plus kochma, Kan niet ontvangen. Okay. En. Uh, daarvoor hadden we geleerd. Dat het hoofd. Van elke persoon Keter, kochma binavas. Ja. Dat keta, Bina, stond allemaal in het hoofd. Ja, tot, tot nu toe hadden we geleerd. Maar in het zilut was het iets speciaals gedaan. Maar Bina werd, werd uh, naar beneden gezakt. Om als voorziening, om haar kinderen, zei aan binnen mal goed te krachten, om hen te helpen eruit te komen. Oké, zo, oké, ik zal het zo proberen te doen. Dus overal was het zo, kijk, in alle dingen, in elke sfera was het zo. Dat ook Bina heeft ook in zichzelf, ja, yeah, heeft in zichzelf, oké, okay, zeggen we dat Bina, we doen dat met een Dinah heeft zichzelf ook, Keter de kochma Debina, de Bina, ja of niet? Eh, uh, Bina de Bina, Zeerang in de Bina, alles heb je bevrijd, Als iets vindt plaats in het hogere, moet het ook verplichtend zijn in het lagere ja of niet? Logisch, hè, als iets in de hogere, want niets komt naar, uh, niets komt naar, uh, Beneden ontvangt alles van boven, dus hetzelfde model als boven is, moet ook beneden zijn. Ook hier precies hetzelfde. Kijk, okay. ketter, gogma. En dan komt het ook weer scheiding, net zoals het hier is. Ja? Overal komt dezelfde scheiding. Nou, zeerantien, ook dezelfde. Ketter, de zeerantien, uh, Gogma, de zeerantien. Alles, alles, komt, alles komt op zijn, op zijn pootjes te hechten. dan krijg je een beetje. Dan was het ook weer ook ook dezelfde, net zoals so scheiding was als, als daar. En dan was het ook binnen, de Zerampin. Zerampin van pin Vijf krachten. En maalgoed, de Zerampin. De pin okay. Elk maalgoed. Maalgoed. Wat blijft daar in maalgoed? ketter, de maalgoed, ja, uh, gogma, Mal maalgoed, ook weer hier dat, als het ware, en dan bina, die maalgoed, zeerampin, die maalgoed, en, die is er niet, die is daar verstopt, die is verstopt daar in de ketter, in het, in de ketter bovenaan. Dat was, straks gaan we dat ook ervaren met jullie, iedereen, want elke jouw tins verrood, heb je altijd bij jezelf. Je hoeft niet te denken waar het is. Absoluut, ja, dat is absoluut niet interessant. Je hebt die tins sfeer. En je zal zien ook, precies hetzelfde is, de, de, de bedoeling is dat jij ook jouw maalgoed, de maalgoed, ook net zo so verstopt als in de, in de wereld. Want wij zijn net een model, net zoals van de wereld, precies hetzelfde. Dat jij je, je verstopt daar. En daardoor ontstaat uh, de mogelijkheid om het licht op een zeer speciale manier te traceren, naar beneden te laten komen. En dat wil ik je graag vertellen hoe dat gaat. Want hier is het onmogelijk. Hier is het, hier mag wel licht ontvangen worden en hier niet. Hoe kan je dan uh, de tielsverrood uh, tot licht brengen? dan bleef het hier, blijft het licht, en hier bleef het duisternis. Op die, die, deze, dit model, Op dit model is het zo. Dat is licht, en dat is duisternis. Dat ervaart ook elke religie, dit model. Dat en niet verder, ze gaan niet verder. Omdat hier, omdat daar uh, hoeft, geen, hoeft nog geen werk gedaan worden. En hier moet het wel bepaald werk gedaan worden waarbij waarbij elke individu in elke toestand in elke toestand Oké. Dus het probeert dus in elke toestand kan je mens werk doen. Op die manier, deze manier de, dit de, de, de, de model om het licht naar beneden te brengen, om de redding voor, voor zichzelf uh, te zoeken en te vinden, dit model. En dat is het algemene model zoals men reageert gewoon op de realiteit. En hier mag je wel licht ontvangen, een klein beetje, kettergogma, en hier niet. Ook bij ons Dat is het zo. Kijk, deze boven die heette dan Kirim. Kirim van, van het geven. Ook bij ons zo. En deze heette dan Kirim van het, van het ontvangen. Ook wij hebben precies hetzelfde. Deze ketteren gogma dat is vergelijkbaar tot zo, van boven tot zo, dat al onze wensen van binnen, van hoofd tot, tot het midden. En die na, zie je dan binnen, maar goed, is wat hier onder ons is, vanaf midden naar beneden. Ja, religie zegt ons, alleen hier, van hoofd tot het midden, dat is goed. Dat moet je gebruiken, maar alles wat onder, daar is duivel. Hebben geen raad mee. Geen enkel heligheid raad meer. Alleen wat heet de helige uh, raad? Hij vlucht gewoon naar een boestijn. De duivel vlucht ook mee. <coughs> Terwijl. In, uh, te, omdat natuurlijk hadden ze nog niet. Het was nog niet de tijd. Reet, de zielen waren nog niet reed Om. Om. Uh, de. Ultieme, het ultieme systeem van, een scheper, van een de schepper, van de reddingsvermuur, in te zien. Want moesten zij vluchten naar de woestijn, van de duivel. Van de duivel betekent vluchten, betekent dat jij vlucht alleen naar ketter, gogma, wat zeggen. Uh, en voor de rest, dat wil ik niet zien. Oh, wat wil je niet zien? Het bestaat niet van mij. Hij wil altijd blijven bestaan altijd blijft bestaan. En dat is wat doet religieuze mensen. Alleen dat gebruikt je alleen maar uh, Kettergogma, als het ware. En Kettergogma betekent niet dat dit zo hoog licht is. Want kijk, alles licht kan alleen dus tot hier komen. Ja? Hoeveel sfeerrood ziet het licht van boven? Hoeveel? Twee dus sfeerrood alleen kunnen komen, ja. Van. Zie je dat bedoel? Kijk, licht kan niet hier komen. Hier blijven kelin, kli, ketter, en kli hoogma. Hoeveel lichten kunnen binnenkomen? Eerst kom, hier komt het eerste licht, nevers, het laagste. Ja, nevers. En hier hoor, komt roog. Niet meer. Ja. Zelfs, zelfs als het... Omdat het alleen maar twee spüro's zijn. En kijk, en de, het leuvendeel van jouw kilim blijft in de duisternis. Zie je dat? Elke mens, niemand kan ontvluchten. De grootste helige is allemaal hetzelfde, alleen hij kan zichzelf meer beperken. Hij, hij doet dat. Hij wat hij doet, heilige. Hij, hij trekt het licht niet hier naar beneden. Naar beneden. En wat doet, wat doet dan de. Wat doet dan een, weet het, een schurk? Wat zeg schurk betekent uh, die dan wil ontvangen voor zichzelf. Hij trekt het wel naar beneden. En dat is de zonde van Adam. Hij trok gewoon naar beneden, dat licht. gogma. Ondanks het verbod, verbod, hij trok naar beneden. En kracht hij die niet om, om de Chogma te ontvangen. Dan trok hij hier naar beneden, en zodra trok hij, dan trekt hij dat via dat, die parsa, dat scheidingsleid. Alleen direct gaat alles kapot. Alles gaat, al zijn visie, al zijn licht gaat eruit en hij blijft in de duisternis zitten. Oké? Okay? Dat is het algemeen beeld. Dat was zo was ook de Adam geboren. Adam en Gava waren zo geboren. Alleen twee, twee, twee spheerot konden ze het licht ontvangen. En hier mocht het niet ontvangen worden in, onder de parsa Bij hoe dat komt, later, want dan, is, dan gaan we weer beginnen, zullen we weer hetzelfde doen komen we niet uit, eerst gewoon kijken, gewoon technisch en langzamer gaan ze, ga, ga je ook voelen dat, dus Kettergogma, zo werd ook Adam geboren, Kettergogma mocht je wel ontvangen. de schepper zei tegen hem Kettergogma mag het ontvangen, want Kettergogma in, in, dit, in dit opzicht is het, wat hij zei van de boom zeg je dat? De alle, van alle vruchten van, de, van, de, van het paradijs mag je wel eten. Hij bedoelde dat hier. Maar van de, bo van de boom, de kennis van goed en kwaad, dat was hier onder zijn, als het ware onder zijn Dat mag je niet, mocht je niet eten. Maar hij had er juist natuurlijk veel correcties gedaan. En natuurlijk kreeg je dan, en de, zeg, de slang is dan, het aanvoelen van slang natuurlijk komt hier van onderen. Hier, het slang heeft absoluut niets te zoeken. In de ketteren gogma heeft slang absoluut, de, de kracht van slang heeft absoluut niets te zoeken. Waarom niet? Welke lichten zitten hier boven? Nefesh en roog. de nefesh en roog zijn beide lichten van chassadin. Licht, licht van, het zowel nefesh, Nefus is het lager licht. Ik bedoel, het lager, meest lagere. licht. En roog is ietsje, ietsje, meer. Dat is het geestgods, zoals we dat noemen. Maar beide zijn ze uh, lichten van chesedim, van geven. Pardon? Nou, alles. En hier beneden zijn de krachten ook van klipoot. Dat is ook, is ook een, soort, een soort slang, dat is het? En die hebben onder alles wat onder de parsai is, heet gujmano. Ja, waarom? Die hebben ook dikkere killing, dikkere wensen. Dan moet je dat om op die op dikkere wensen te, te, te laten te, te, te, te bevredigen. Natuurlijk moet je dan een flinke biefstuk geven. En uh, niet eventjes dan een, een biologisch, biologisch niets. Ja, dan moet je die willen graag een echte schietse, echt super lachleus willen ze dat. En je kan ze niet warm maken voor en gewoon een gewoon, uh, voor een biologisch iets Dus daarom hoe heb je hem gezegd, alleen in die bovenste kiemen kan je ontvangen, maar niet verder. En hij kreeg natuurlijk op de duur, omdat hij zoveel in zichzelf ge al gecorrigeerd, een beetje. En dan kreeg je natuurlijk van onder de, de prikkels van onderin, van die klip voort. of deze, we de, van de slangen, maar die wilde doen? waarom is het, waarom wat is de slang? hij mocht alleen tot hier ontvangen, kletteren en gocht maken, maar verder naar beneden niet, en natuurlijk beneden zit enorme verlangen naar het licht, en alleen de mens kan het al naar zichzelf toetrekken, nou dan de slang die gaat hem dan als het ware prikkel hebben dat hij het licht naar beneden laat trekken. Naar beneden. Naar onder zijn midden. Maar hij mocht het niet doen. En natuurlijk die geeft hem het ge gevoel van, oh, als je naar beneden trekt, het licht dan vervul je dan het doel van de schepping. Maar natuurlijk is het het doel van de scheep. Daarom was het een goede een goed argument van het slang. Die zegt, als je nu Nieuw trek naar beneden hier ligt. Dan ga je alle vijf rood. Ga je dan als het ware met licht vullen. En dan is het plan. Gemarticoen is klaar. Hij heeft een correctie Dus Hij heeft een goede. Binnen het verstand heeft hem een goede advies gegeven. Goed advies gegeven. Ja? Maar. Adam mocht hem. Eh, mocht hem dus, hij had hem niet. Uh, mogen, het, mogen uh, naar hem luisteren. En hij luistert wel, maar niet te doen wat hij heeft. Want Adam zag natuurlijk, en hij e. en Gaba zagen natuurlijk de geweldige, geweldige uh, kracht van beneden. Want hier pas heb je een geweldige kracht in Bina, Zee, Ramp, in en in onder jouw parsa. Ook wij hebben geweldigste krachten onder ons midden. Uh, Daar zitten we, donkwa, niet, uh, niet alleen, maar van binnen. En we geweldige krachten, wat is allemaal, wat, wat ontvangen ze wij? wat ontvangen we, wat beleven wij in onze wereld als we daar niet het licht kunnen ontvangen onder ons midden? Alleen maar een beetje chassadien, een beetje geven, een beetje dat, is, dat is het niet. Is het is het wel leuk, is het is mooi. Is is maar op die manier kunnen we de doel van de schepping niet, niet het, voorbij. Ja, dat ja. Dus, en hij trok het naar beneden, want hij zag, nou, als ik nu tre trek naar beneden, nu licht En hij zag hoe mooi het was hier de boom van de kennis van, van, van goed en kwaad. En hij ging het allemaal hier naartoe trekken. En natuurlijk, omdat hij geen kracht had, dan, zodra hij trok het licht via de grens, smokkelde naar beneden, natuurlijk kwam die, kon die duisternis. En daarom zag hij dat weer. De schepper zei, waar ben je Adam? En hij schuilde zichzelf met Challah, want hij voelde direct schaamte. Hier voelde we schaamte, daar voelde we geen schaamte. Boven in Keterenchochma voelde we geen schaamte. Waarom? Je ja, ontbloot jezelf boven. En dan natuurlijk daar licht je zeggen, dat, dat je zo, wees altijd in Keterenchochma en ga niet naar beneden. Want daar voelde je schaamte, et cetera, et cetera, et cetera maar recept kunnen we ze niet geven. Geen enkele religie kan jou werken, helpen, aan de vervulling. Alle religie, daar heb ik echt flink onder ogen genomen. Allemaal. Nee. Oké, okay, maar duidelijk, ja? even die vraag. Dus op die manier, zoals het hier is, ook maar eh, binnen en hoe kan je het licht, kan je beneden niet het licht ontvangen? Kijk nou wat, wat het allemaal, hoe het in elkaar zit. Straks uh, straks uh, ik moet nog meer tekenen. Kijk, als ik zo opgetekend heb, ga je nog een nieuwe tekening maken. Zo, so, kijk, Gogma en dan uh, scheiding. en dan binase, rand, pin en balgoed dat is net wat we hebben hier ook opgetekend, precies hetzelfde hier is verticaal, gewoon heb ik laten zien want we hebben altijd gebrek aan visuele uh, momenten die dan geestelijke dingen, kan kind je of moeilijk met, met, met uh, uh. aanbieden precies, ik kan het moeilijk dus dat betekent, zo so, op die manier zoals wij hier tekenen, hier kettergogma en dan scheiding. En dan, Bina, Zee Ramp in de markt. Het is net zo als op rechter, rechter manier. ketter maar boven. En Bina, Zee Ramp in de Maag beneden. Okay. En nu kijk wat het allemaal is. Het is natuurlijk zo mooi opge opgemaakt. Maar ook niet helemaal correct. Ik kon het niet doen. Maar eerst heb ik zo gemaakt. En nu kijk wat dat allemaal is. Wij nemen nu algemene ketter. Algemene ketter van het zoon. Dan hebben wij, wat hebben wij dan van die ketter? Dan hebben wij van hem Ketter. gogma, Duidelijk En naar beneden valt wat? Bina Zeerampin Helemaal goed, duidelijk hè? Dus deze, die, dit gedeelte Die valt waar naartoe? In ketter In de gogma. Goed. Die valt nu in. in. dat zijn zijn eigen. binaseeramp in een ja En hier zit het dan. omdat. zijn onderstel, zijn binaseeramp in de goed gingen vielen in de gogma, In de gogma, En hier zit dan. is het laatste zeggen. Chogma. En van gogma zit hier. wat? Keter, sorry. Keter en Kogma, Ja of niet? Keter en Kogma, Duidelijk? En dat is de onderstel. Dat is het onderstel van Bina, zeer, aan, en maalgoed. Onderstel van Keter. Duidelijk? En dan gaat het zo verder. De onder, het onderstel Bina, zeer, aan, en goed. van Kogma. Ja? Die vallen weer naar de volgende. En de volgende is dan. Bina. Bina. En van Bina zij vallen dus waar. Naar ook weer ketter. Keter. En hoogma. Van, van de, de, al, de algemene Bina. Ah. Op die manier. Heeft. De, des, heeft het systeem. Mogelijk gemaakt. Dat dat het onderstel, stel dat het, dat het lagere, lagere traptreden, verlangt, wat ver, ik kracht opbrengt, om zichzelf met Bina, en Pinnen, met onderstel van een hogere traptreden, in verbinding te stellen, verlangen daarnaar, en jezelf in verbinden daarmee, dan krijgt die Bina, en Pinnen, daarvan een soort impuls, en dan stegen zij omhoog, terug naar, naar, hun, eigen, naar, hun, eigen, naar hun eigen bovenstel, naar hun eigen kettergemaag. En niets verdwijnt in het geestelijke. Eenmaal onderstel van een hogere traaptrede naar beneden geweest, naar een lagere traaptrede, dan heeft hij zichzelf al verbonden met de lagere traptreden. Alleen met de ketter met het bovenste gedeelte van de lagere traptreden, ja of niet? Nu, als nu, benaze, rampie en maalgoed omhoog trekt, dan trekt hij ook met zichzelf ook mee het bovenste gedeelte van de onderste, van de onderste, zeg ik, van de onderste gedeelte, ja of niet? En dan trekt hij dat meest naar boven. Ah, dat is al een vorm van correctie. En straks gaan we dat allemaal, dat allemaal. Maar dat begrijpelijk is dat. Dan kan je dat omhoog trekken. Dat was net als voorbeeld van, had ik al verteld, of van iemand bijvoorbeeld die een, van een goede, goede, laat zeggen, opvoeder was. Opvoeder van de jeugd. En, uh, ja, en, uh, hij zag dan een groep jongeren, ergens in Van Wouwstraat, bij een van een beetje zo'n beetje. Dat. En dan kwam je daar in een groepje, daar waar de van van waar de groepjes waren Van Walsen, daar waren groepjes, een beetje straatjongeren, vechten met elkaar. En hij was een goede opvoeder, wel nou, van oudere, niet een jongen van 14, 15, maar een jaar of 30. En hij kleedde zich op. Uh, in een spijkerbroek, de, een beetje namakten, tatoeage, een beetje zo vlot. ...en die kwam daar in die groep binnen... ...om hen te helpen... Ja? ...en ze natuurlijk, eerst hadden ze... ...verdacht naar hem gekeken... ...maar hij heeft ze goed, goed voorgedaan met hen, et cetera... ...en langzamerhand, toen, ze, toen hij... Toen, ze, ...toen hij hun... ...vertrouwen heeft gewonnen... ...toen hadden ze al... ...aangehecht aan hem... ...en toen als hij zag dat die al... ...aangehecht aan hem waren en liet hij, hij stel lang, langzaam had, liet hij zijn, zien, zijn dingen zien van goede kant, want hij behoorde op, op tot, een, tot een hogere trap En langzaam bracht hij ergens naar een uh, andere plaats, wat, is, wat is een boekje lezen, en dat, etc. Dus, hij bracht zij op die manier langzaam had naar buiten, naar boven, uh, en dan natuurlijk gaat hij zijn oorbelletje eruit, eruit, eruit, eruit gehaald, en weet je dat, netjes dat, en ze allemaal bracht hij hen naar boven. Dus niet allemaal, alleen ketter en gogma van die jongeren. Alleen de beste, wat we zeggen, de, de, degenen die dan kracht hadden opgebracht om zich met hen, als het ware, in verbinding te brengen. Duidelijk? Precies hetzelfde als dit, dit modelletje. Voorlopig duidelijk of niet? Oké, okay. dus wat is dan in wat ze moet uit uh, tot stand gebracht? werd verdeeld, ketter, boven de parcel, daar kan wel bepaalde licht binnenkomen, en onder de parcel en dat onderstel kwam naar beneden. Bina, zeerampin en goed kwamen, kwamen naar een lagere traptreden. Ja? So. En dar, daardoor, wat is daardoor? Wat, wat ontstaat daardoor? Als we hebben hier alleen ketter, gogma, bina, zeerampin en mal samen, vijf sferot wat bereiken wij daarmee? Who hated het? ja? Als het allemaal vijf sferot zijn, bij een parszuf werkzaam. Dus alle vijf krachten werkzaam zijn. Alle vijf werken, gecorrigeerd, gecorrigeerd. Dat betekent dat dit vijf lichten. Ont ontvangt. Ontvangt. ontvang, En dat betekent Gadloed. Ja? Duidelijk, ja? Gadloed. Duidelijk. Als we nu zeggen zo. Krijgt er en dan wordt het, wordt het Parsa. En bina, zeer, je en Malgoed. Naar beneden Hij heeft boven Gadloed. Of niet? Hoeveel, hoeveel licht ik aan boven ontvangen? Vijf of niet? Of hoeveel? Twee, Twee maar. Dat is geen gatlood. Hoeveel beneden zijn? Drie. Ook te kort. Ook niet. Ook niet. Vijf. Dus dan zullen we dat zien. zien dat beide hebben we te kort. Hier zit een de licht van Kogma. Van we hebben gezegd, nevers en roog, ook hier tekort en hier zitten, ook iets tekort, want hier bestaat dat nog die twee lichten hebben ze hier, bestaan hier ook niet. Dus beide hebben als het ware tekort, en wanneer kunnen ze dan, uh, wanneer als ze weer met elkaar verbonden raken, allemaal als het onderstel naar boven komt, dan hebben we die vijf samen. Even ruw, en dan gaan we verder. Dit is duidelijk: van dat is één uh, traptreden uh, in het Sihut. Is het zo dat kettergogma blijft boven en Bina-Zirang, helemaal goed, gaat ga naar beneden, overal. Ja? En naar, naar de volgende traptreden, naar een lagere traptreden, en wanneer de lagere traptreden uh, krachten op, op, opbrengt. Goed leeft. Probeert die, probeert dat onderstel van een hogere traptreden eraan kleven. Dan kom, en als het al genoeg kracht, genoeg, genoeg kritieke massa wordt van jouw verlangen, dan kleef jij natuurlijk allemaal aan die ramp in een malgoed van de hogere traptreden En de hogere traptreden brengt jou dan naar ketter, naar, naar, naar boven, naar haar eigen eigenschappen van die hogere traptreden Ja? In ieder geval dan kan je dat zien dat alles wat je nodig hebt in elke toestand is om kleven, aankleven aan de onderste gedeelte van de hogere traptreden. Hebben we dat? En hoe gaat gebeuren dat? Kom, straks gaan we dan verder uitleggen hoe dat allemaal gebeurt. Oké. Okay. Maar dat is duidelijk, hè. En zo gaat het allemaal naar beneden. Oké. Okay. Ik maak even eens misschien een tegenwoordig, dan ga ik dan verder verder met, met het uitleg, wat mag in pauze. А дает, что с кофе, далеко, кофе, дай.